Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Donnie M. wordt verdacht van moord en ontvoering van Gino. Ook heeft de rechter besloten dat hij langer vast blijft zitten en moet worden onderzocht in het Pieterbaancentrum. Gino van 9 verdween vorige week uit een speeltuin in Kerkrade en werd afgelopen weekend doodgevonden in Geleen. Donnie M. van 22 wees de politie de plek aan waar het lichaam van het kind lag... De klasgenoten van Gino gingen vanochtend voor het eerst weer naar school. Volgens de ouders vinden de kinderen het heel lastig. Ja, moeilijk. Heel moeilijk. Ja, mijn zoontje vooral had heel veel vragen over uh, waarom gebeurt dat nou papa. En uh, ja, het is dus, uh, ja, moeilijk. Morgenavond is in Kerkrade een stille tocht voor Gino. Die eindigt in de speeltuin waar hij voor het laatst werd gezien. Een lid van Broederliefde zou zijn opgepakt na de Vanix Awards vorige week. Bronnen melden aan het AD dat achter de schermen twee geluidsmannen zijn mishandeld. Volgens de NPO klopt dat verhaal, maar ze bevestigen niet of het om iemand van Broederliefde gaat. De rappers wonnen die avond een award voor beste groep. De politie in Italië heeft ruim 4 ton kook onderschept. Ook hebben agenten bijna 2 miljoen euro aan cash en auto's in beslag genomen. Volgens de politie is met de actie een grote klap uitgedeeld aan de grootste drugsbende van Colombia. De Drugs waren bij elkaar meer dan 240 miljoen euro waard. En leerlingen van een middelbare school in Stadskanaal in Groningen... zijn op dit moment druk bezig met peddelen. Ze zijn begonnen aan een tweedaagse kano-tocht... met een zelfgemaakte drakenboot van Groningen naar Stadskanaal. Het is een flinke klus volgens deze leraar. Ze gaan met 12 uh, man in die boot en 10 uh, uh, man te, te peddelen. Einer die slaat op de trommel om uh, het ritme te geven... en een natuurlijk ook te zorgen dat, uh, dat ze er een goede kano op gaan. Dus ja, die hebben wel een flinke klus uh, voor, voor de boeg. De tocht van 50 kilometer wordt wel bikkelen... Denk deze jongen. Ik ga af en toe aan de sportschool, maar ik denk niet dat dit genoeg is voor uh, twee dagen uh, kano. Dat denk ik niet. Dus ik heb ook handschoentjes meegenomen. Ik weet het niet. Ik weet, ik weet ook niet waar ik aan begin. Maar het is allemaal voor het goede doel. De scholieren halen geld op voor Kika. Het weer nog. In Limburg is er wat regen. Op andere plekken ook wat zon bij een graad of 17. Morgen weinig zon, wel wat regen en opnieuw een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam staat de enige file in Noord-Holland op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Amsterdam Noord en de Koentunnel 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. De ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag.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 En, uh, even kijken, ben Besteling, ben Besteling. en even kijken, Wim Besseling, En even kijken, wie houden nog meer, Daan Huizing. En die draaien nog, uh, ja, die draaien nog goed mee in de top. Want uh, de voorlopige winnaar, die staat op min 6, die is al gefinished. En uh, hoe Besseling en Huizing, uh, als u dat wil weten, zult u nog even moeten wachten... Want uh, we gaan zo meteen eerst uh, na twee tal platen naar Pit Report. Uh, we kijken even terug uh, naar uh, de race in Monaco. Gewonnen door uh, de teamgenoot van uh, Max Verstappen. En uh, we gaan eens kijken hoe het met de ex-teamgenoot uh, uh, uh, ja, van uh, Max is. En uh, Ricciardo, want die heeft toch wat, uh, problemen, uh, uh, komt toch wat problemen uh, tegen. Uh, zowel met zijn auto als uh, met het resultaat. Eh, goed, daarna gaan we naar de golven. Eh, tennis Roland Garros uh, uh, volgen we ook voor u. De eerste set uh, is zojuist uh, uh, beslecht in het voordeel van uh, Nadal met 6 tegen 3. En ze staan nu, uh, te, de Ruud staat nu te serveren uh, voor de eerste, eerste game in set nummer 2. Uh, half vijf dier van de week ontbreekt ook niet. We hebben Teddy. Gisteren en vandaag uh, is hij, staat hij in de schijnwerpers...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 Should have paid attention to my friends Telling me how bad it's gonna end Always giving their opinions Now I wish I would have listened I could say I'm sorry but I'm not You don't De grote hit van uh, dit moment van uh, Lauren Spencer je hoorde vingers craft. CFM Race Radio Pit Report, Pit Report. Ja, er is altijd weer wat te melden uit uh, de Pitstraat. Al merk je wel dat er uh, zeg maar dit weekend geen uh, Formule 1 reis is. Dan uh, zijn ze allemaal een stukje stiller daar hè, op het Jan? Klopt.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 Ricciardo 32 de zondag in Monaco als 13e buiten de punten. In de WK-stand bezet de achtvoudig race weer naar de 11e stack. Teamgenoot Lando Norris staat 7e en heeft 37 punten meer vergaard. Het contract van Ricciardo bij McLaren loopt nog door tot en met 2023. Maar directeur Brown stelde afgelopen weekend.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 Uh, en dat werd, het werd herhaald bij uh, Vandaag Inside uh, die, die, die, die discussie. Waar gaat het? Oh nee, uh, of, uh, weet, ik, weet ik ook niet meer. Maar in ieder geval uh, belachelijk al het geneuzel en gejeuzel... Uh, over de social media en dat soort dingen. En dan, dan gaat Peres ook nog een keer zijn excuses aanbieden. Nou, ja, ja, uh, wat ja. Wat ja. een onzin, zeg. Ja, hij zegt ja, ik is, heb het wel gedaan. Hou eens op. <laughs> Hou eens op. op. Nou weet je wat, we gaan gewoon weer muziek draaien... <laughs> en dan uh, straks hebben we onder meer nog het uh, dier van de week... En, uh, Golf. Nog golf, uiteraard. Oh ja, dat is heel spannend. Dus blijf vooral uh, daarvoor ook luisteren naar de Zandvoortse radio. Er zijn wel wat ontwikkelingen daar uh, op het golfveld. Uh, maar eerst stonden we hier deze...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 Cause he looks so good, the kid's American, cruising faster than he should, the kid's American. Weinig money in mijn zakken maar dat maakt niet uit nee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 ik weinig manier in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Hey.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 Nou, laat het feest maar beginnen. Ja, bij Sanford live op straat is het al aan de gang. Alleen, daar draaien ze iets andere muziek dan Tina Martin. En uh, zij weet het. Uh, daar staan uh, inderdaad uh, de vrolijke dj's... Uh, lekker dansbare, dansbare muziek te draaien. Nee, Albert Jan, gewoon... Uh...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 Om morgen om geef mij je hand en ga met de me mee want het bijsmaakt het best in ons eigen café. je eigen café staat een eigen buffet dat morgen zal vroeg in de was wordt gezet.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 Gij de soort in je glas. Het is er nog steeds zoals het vroeger was. Er hangt al sinds jaren prettig gesmeerd. Je kent iedereen, dus je komt er steeds eer. En wie smaakt het best in ons eigen café? Kom even je hand en ga met me mee. Want in dat café. Beetje je zonne ge, want daar is vandaag. En morgen is morgen. Kom, geen je hand. En ga met me mee. Andere knieën slaan het best in ons eigen café. In je eigen café staat een prima biljart. Je speelt ver een pot, de muziek staat nooit hard. Je maakt er een praatje, je leest er de krant. De koperentak wordt gepoetst met notaat.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 Smooten, maar op de toekomst voorbereid. Al ze op blote voeten. Van feest en fly bij je dan bij. Als in een adem zit. De kerk, de kroeg, het plein. Van paar boven op de brug. hoog en lang weer samen zijn. Onze lieve vrouw, zal vandaag opnieuw over ons wagen in warmte en in kou, spreid haar mantel over alle dagen. Zie het statig schip daar glijden. Er door het dag. De boog, hij lang voor de hoogtijden. Zit in elke steen van deze stad. Het eerste glas dat klinkt, het galm onder de pont. iedereen die zingt met zachtigheid het oosten rond.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 de lieve van zal vandaag op nieuwe van zwakken in wand en denken spreid aan hand over de daken nou deze groep uh, Rowan heeft keer natuurlijk met name van uh, de hit uh, Limburg dat heel Holland naar uh, Limburgs lult weet je wel hè? die singer en uh, ja dit is de nieuwe single bruid op uh, blote voeten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 een paar vijf in drie slagen uh, twee slagen doen. Nou, dat wordt hem dus niet. Want uh, de winnaar, uh, de, de nummer één, uh, Finn, Samoya, staat op min zes. Die is al gefinished. Dus uh, die is nu zeker van de overwinning. Maar in ieder geval, Besseling kan nog uh, uh, gaan voor een uh, tweede plek. Uh, alleen tweede plek. Als hij met een birdie eindigt. Uh, en uh, Menzel en Perez, die ook op min drie staan. Uh, Mensel is al gefinished. Perez uh, zit in de flight van, uh, van Besseling.